1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brussel is tegen half 1 van acht de eerste dag van de EU-top afgesloten. De EU-leiders hebben van president Van Rompuy een nieuw voorstel gekregen over de meerjarenbegroting. En dat gaan ze nu eerst bestuderen. Vanmiddag om 12 uur gaat de top verder. Echt gezamenlijk vergaderd is er op de eerste dag niet. Van Rompuy voerde de hele dag afzonderlijke gesprekken met de EU-leiders... over hun ideeën over de nieuwe meerjarenbegroting. Pas om 11 uur afgelopen avond kwam iedereen bijeen in de vergaderzaal. En daar waren toespraken van Van Rompuy en voorzitter Martin Schulz... van het Europees Parlement. Daarna werd de traditionele groepsfoto gemaakt. Van Rompuy zei in zijn toespraak dat het beraad in Brussel... waarschijnlijk lang zal duren omdat de materie gecompliceerd is.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 Dan is er nog verkeersinformatie. Dat gaat over die A28 Hogeveen richting Assen. Tussen de afrit Dwingelo en Bijlen is die dicht door die gekantelde vrachtwagen. Het verkeer kan omrijden via Meppel en Herenveen. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas.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 We hadden het over de Schilderswijk. Daar is een, een, een conferentie zaterdag die gaat helemaal over de problematiek daar. Die problematiek is nog steeds behoorlijk heftig. Dat heeft u kunnen horen. En de gemeente Den Haag vindt dus steeds meer dat mensen zelf met ideeën moeten komen. Zelf met oplossingen moeten komen. En de gemeente die wil dat wel faciliteren. Dat is natuurlijk heel anders dan vroeger waar gewoon een heel leger hulpverleners de wijk introk, En die dan wel even zouden zeggen en bepalen wat er moest gebeuren. Mijn vraag aan u, vrij naar John F. Kennedy. Vraag niet wat de wijk voor jou kan doen, maar wat kan jij doen voor de wijk? Mijn vraag is, wat doet u voor uw directe woonomgeving? Of wat heeft u ooit gedaan? 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer. Mark Auwehand, goedenacht. Goedenavond, hier spreekt ik Mark Auwehand. Ik heb de afgelopen uur zitten luisteren naar Marnix... en ik vond het uitermate interessant. Ik woon vanaf 84 in Den Haag... Uh -huh. En ik ben via het zeeheldenkwartier uh, uh, aan de vrouw geraakt, zeg maar. Er zijn kinderen gekomen en we wonen nu op de regentesselaan in Den Haag. Uh -huh. is, dat, en, is dat op het zand? Ik heb geen idee hoor, ik ken Den Haag niet dus zo goed. Ik ben, nou, ik heb ooit toen ik het kocht, heb ik een onder de vloer gekeken en het is wit zand. Dus volgens oh. mij is het zand. Dus je woont ziek? Uh, nou ja, men zegt het. Maar het is helemaal niet zo uh, mooi zoals het klinkt hoor. Oké. Okay. Er is genoeg te doen in deze wijk en vanaf 2000, toen wij hier zijn komen wonen, leek het eerst echt helemaal, uh, helemaal geweldig te zijn. En, en, en het is van lieverlee afgegleden. En dat is erg jammer. Maar afgegleden uh, tot wat? Tot, tot heel veel invloeden van buitenaf. Oost-Europese invloeden, uh, invloeden vanuit de, de, de archipel aan de overkant van uh, Oceaan Antillen. Mm -hmm. En dat neemt hand over hand toe. En het is hier echt kwalijk. Ik, ik moet mijn kind moet ik manen om een fiets met drie sloten vast te zetten. Anders wordt hij gewoon opgetild in een busje. En hij verdwijnt. Dat gebeurt niet alleen in de reger Tesselaan trouwens, hoe kan ik je vertellen? Nou, ik bedoel maar... En ik heb je daar niet over gehoord met Marnix Noorder. Want die had het maar over zijn uh, krachtwijk en zijn ditje en datje. Ik, ik, ik mag zeggen dat, dat daar waar wij zijn gaan wonen... Uh, dat leek allemaal heel erg leuk. Maar het valt uh, zo langzamerhand steeds meer tegen. Ik heb een insluiting hier gehad. Er zijn drie laptops gestolen. En, en dat, dat is gewoon in drie minuten tijd gebeurd. Het ja. komt een auto voor. Hij schiet er naar binnen. Op een onbewaakt ogenblik. En ze zijn weg. Ja, ja. Uh, maar dat is een probleem wat, wat steeds heftiger wordt. Of dit soort problemen worden steeds heftiger. Het wordt er niet beter op. En de politie doet echt zijn best, hoor. Want, want je ziet hier heel regelmatig motoragenten rondrijden. En er gebeurt van alles. Ze doen echt hun best. Maar het is het, is, is het met de kranen open, gewoon. Ja. Wat, wat zou er moeten gebeuren, wat jou betreft? Of is het.? Nou, je, de het een beetje opgeven. Het burgerinitiatief vind ik op zich. Uh, om, om, omdat het gewoon voor de autoriteiten. bijna niet meer het bolwerk is. vind ik op zich prima. Mm -hmm. Maar uh, uh, je hebt ook te maken met. met, met uh, de, de huidige. Uh, uh, nou, ik, ik haat dat woord. maar crisis. Je kan gewoon. op de een of andere manier. het moet uit de lengte komen of uit de breedte. En het is gewoon op. En dat merk je steeds meer. Maar wat is op? Het geld bedoel je? Het geld bij de mensen is op en het geld bij de overheid is ook op. Ja. Het moet uit de lengte komen of te breed. Hier te breed en daar te kort. Het, is echt, het, het wordt een drama. En, en er zijn heel veel mensen, ook in mijn eigen uh, sociale omgeving... die hebben hun kinderen niet meer op de, op de opvang. En het is allemaal, helemaal niet meer rond te breien gewoon. Wat en dan zouden... heb je het over de Schilderswijk. En ik krijg yeah. heel veel aandacht. Maar laten we wat aandacht geven aan de wijken waar de middenklasse woont. Zoals die nu nog zo heet. Want daar vallen de hardste klappen. Want die zijn de middenklasse, omdat ze in een tijd dat voor de wind ging... Uh, uh, iets konden doen en uh, een huis kopen of, ja. of, of... Snap je wat ik bedoel? Ja, maar die middenklasse die is in de Schilderswijk ertussenuit uitgeknepen en dat uh, de, bij jou in de wijk nog niet? Of gebeurt dat ook daar? Nou, de, uh, de Regenteslaan zelf is gewoon nog steeds een redelijk nette straat. Alleen de, de straten eromheen uh, die zijn overspoeld door, door, door allemaal mensen... die ongetwijfeld ook ontheemd zijn op de een of andere manier. En hier proberen hun bestaan bij elkaar te schrapen. Maar dat gaat met, met gedoe gepaard. Ja, ja. Maar jullie, hoe zit het voor jouzelf nu? Wil jij nu weg? Nee, nee, nee, nee. nee. nee ik, ben, ik ben 1984 in Den Haag gekomen wonen en ik wil hier nooit meer weg. Maar ook niet uit, uit van de plek vandaan waar je nu woont? Want dat bedoelde ik eigenlijk vooral. Dat is geen optie. Want, want die cent heb ik ook niet. Als je naar Marnix goed geluisterd hebt, dan, dan zegt hij... wij willen eigenlijk dat steeds meer mensen het gewoon zelf gaan bedenken. Dat een wijk ja. uh, zijn energie weer uh, oppakt en zegt van... jongens, weet je wat, schouder aan schouder, we pakken de problemen op. Ik denk met je eens. Ja. Is dat een ik ben met hem ook eens. Maar, maar precies in deze wijk was een prachtig theater. En het theater is gewoon wegbezuinigd. Het gaat dicht, oink, wegwezen. Ja. En dat is heel kwalijk, want dat was een stukje binding voor de wijk. En, en, en dat begrijp ik dus ook niet helemaal goed. Want waarom, waarom gooi je, gooi je een, een prachtig theater waar verschrikkelijk veel geld in gepompt is om het te maken tot, tot, tot wat het is. En, en vervolgens ga je overal ondergrondse vuilcontainers plaatsen. Ja, want dat is zo handig. En die meeuwen, dat geeft een zootje. Ja, ben ik wel met hem eens. Ja. Maar bedoel, dat is ook weer het verhaal. Het moet uit de lengte of uit de breedte. En dat is ook de wethouder Baldoe zingen. Ja. Die, die is gewoon heel erg met Den Haag schoon en dit en dat, dus en zo. Maar ondertussen zitten we dus met een wijk waar geen theater meer is. Ja, ja. De regentes. Mag ik hem noemen, hun naam? Ja. Nou, die is gewoon wegbezuinigd. Ja. En hier in de, in, in de wijk gaan de stemmen op zo van... Uh, uh, dit is wegbezuinigd en van dat geld dat overblijft... zijn nu de ondergronds containers geplaatst. Goed. Nou, mensen worden er verdrietig van. En, en de samenhang in de wijk verdwijnt. Ik vind het niet erg als er pools gesproken wordt bij een kassa in Albert Heijn. Helemaal niet. Wat, wat is de oplossingsrichting wat jou betreft? Als het gaat om de, de grote problemen waar je het net over had. De oplossing is, is dat er door de politiek geluisterd wordt... Naar, naar de stemmen op straat en naar de mensen in de wijk... En dat er niet gewoon met pennenstreken allerlei dingen beslist worden die uh, verstrekkende gevolgen hebben. Het is als het steentje in de vijver. Je kan op een gegeven moment een besluit nemen, en dat is dan het steentje wat je gooit. En de kringetjes, uh, de secundaire, tertiaire gevolgen, die, die, die, die hebben langjarige verstrekkende gevolgen. Ja. We hebben hier vlak in de wijk hebben we een, een, een, een, een, een, een, een soort park. Nou, het park is hartstikke leuk en er wordt gevoetbald en gedit en gedat. Maar daar zijn dus ook jeugdbendes actief. Mm -hmm. Nou, de politie doet zijn stinkende best. Maar je kan, je kan die jongens die kan je niet pakken, want die vliegen als. vliegen uit elkaar en, en, en die duiken allemaal een kant op. En ze twitteren en ze e-mailen en ze sms'en met elkaar. En, en je hebt er geen grip op. Dus? De ouderwetse wijkagent moet terugkomen, buurtouders, gewoon praten en, en overleggen. Ja, ja, en niet ja. zomaar uh, een, een heel stadsdeel uh, uh, uh, besluit nemen van bovenaf. En, en, en, en dat krijg je dan voor je, voor je uh, op je bordje. Mark, ik heb ooit, uh, daar had ik het eerst ook over, uh, in, uh, in Klarendal in uh, Arnhem verhalen gemaakt. Ja, oh, je wijk. Uh, uh, uh, uh, ja, nou ja, goed, in Klarendal was ook een, een, een vogelaarwijk met een hoop problemen. Absoluut. Uh, wa wat ze daar toen ooit gedaan hebben is een uh, politiehuiskamer inrichten. Ik zal het verhaal nooit vergeten. Een politiehuiskamer was gewoon uh, overdag bemand. En er zaten politieagenten en die waren gewoon aanspreekbaar. Er stond letterlijk de koffie klaar en de gevulde koeken. En de bewoners die konden daar gewoon naartoe tips geven, uh, problemen voorleggen, praatje maken, whatever. En toen Communica kwam er op een gegeven moment. Werkte fantastisch, wijk tevreden, agenten super tevreden. En toen kwam er iemand op het hoofdkantoor. En die gingen eens even met zijn managers ogen naar de bezetting kijken. En die zeiden, weet je wat, we kappen ermee want ze hebben die bezetting elders in de stad nodig. Een einde goed initiatief. Nou, en wat kost het? Geen idee, want het kan nooit veel zijn. Nee. En, en ik begrijp u, ik begrijp, want Utrecht, je hebt Utrecht-Kanaleneiland en Gouda, en je kent de verhalen wel. Daar zijn dan uh, buurtvaders. Uh, ja. En, en die, die zijn hier in dit stukje Den Haag gewoon niet. Ik zou zo mee willen doen, echt waar. Het ja, ja, als... maakt me niet uit. Gewoon ga ik, ga ik een uurtje de straat op. Ik bedoel, gewoon mensen op straat aanspreken op wie ze zijn... en, uh, en kijken uh, waar vuil wordt neergegooid of dit ja. of dat. Dat is simpel en dat is communicatie en het is down-to-earth... en dat vind ik gewoon op zich prima. Oké. Okay. Dankjewel Mark. Graag gedaan. Mark Houwehand, dank voor het bellen en okay, veel succes. Later. Dankjewel. Dag. De vraag is, wat doet u voor uw directe leefomgeving? Ik wil graag uh, mooie verhalen horen. 0800-1121 is het telefoonnummer van Kazaloenen. 0800 1121 ncvnl is ons e-mailadres. En u kunt ook twitteren, hashtag Dumosh of hashtag Kazaloenen. 1984 was dat uh, de Ellen Parsons uh, project Don't Answer Me. We hebben het over uh, de wijk- en wijkproblemen. De um, eerste uur kon je luisteren naar Marnix Noorder, wethouder in Den Haag. En het ging over uh, de vraag wat er allemaal met de, vogel, de Schilderswijk uh, aan de hand is. En uh, wat daar de oplossingsrichting is om uit die problematiek te komen. Mijn vraag aan u is, wat, wat doet u voor uw directe leefomgeving? Of uh, wat moet er gebeuren? Uh, 0800-1121 is ons telefoonnummer. De heer De Graaf, nacht. Ja, goeden, goedenacht. Ik wilde ook graag eventjes in de uitzending... Mm -hmm, dat mag, uh, dat kan. Ja, ik, wij wonen hier in een wijk met allemaal huurwoningen. En hier is waar? In Haarlem. Ja. En nu heeft een kleine enquête die ik dus gehouden heb... ik vond het wel vervelend, hier zat maar in de straten wonen vaak allemaal oudere mensen en die hebben allemaal zo'n inkomen tussen de 15 en 1600 euro netto in de maand. Ja. Yeah. En de huren hier, die liggen nu al tussen de 475 en 500 euro. Dat zijn gerenoveerde arbeiderswoninkjes uit 1924. Mm -hmm. Nu gaan ze de komende tijd, ik weet niet of u daarvan gehoord heeft... gaan ze dus de huren boven de inflatie... gaan ze nog eens een keer met 2,5% verhogen. Mm -hmm. Voor de mensen, althans, die boven de... 32.000 euro verdienen daaronder 1,5 procent. Als je nou rekent dat je nu op, laten we zeggen, op 475.500 zit. dan betekent dat dat het over vier jaar. 6, 6,500 is. De mensen kunnen nu al bijna niet rondkomen. want het is al bijna een derde van een relatief laag inkomen. Huh? Hè? Ik bedoel alleen maar. Ik weet niet waar de VVD mee bezig is. Sterk Blok is de minister. Ik heb hem ook al een brief geschreven, maar ja, dan krijg je dan een, een of ander slap antwoord. Men praat over scheefwoners, die zullen er heus wel zijn. Maar er zijn honderdduizenden mensen die in dezelfde omstandigheden zitten. Die dus allemaal, laten we zeggen, dit soort inkomens hebben. En die nu al bijna aan een huurhuis, wat nooit van hun wordt, een derde gedeelte dus van een hele inkomen aan huur betalen. En dat het in de komende vier jaar eigenlijk... dat wordt grote narigheid. Want ik bedoel, die mensen kunnen al nu al niet... ze zijn hier in de straat gelukkig allemaal mensen... daar hebben de regering, dan de aan. die hebben in hun hele leven misschien twee, drie, vier keer... een restaurant van binnen gezeten, gezien. Maar met andere woorden... je kan nooit eens een keer iets doen... wat een ander heel normaal vindt. Omdat, en dan hier verderop, daar heb je bijvoorbeeld... daar heb je dus een, een hele grote wijze met allemaal koopwoningen, die hebben het goed gedaan. Ik bedoel, die mensen die zijn bijna hypotheekvrij. Er staan ook allemaal mooie auto's voor de duur. Hier hmm. in de straat staan oude wrakken van 8, 9 jaar oud. Bijna niemand kan er zich over om een klein beetje normale auto te kopen. Wat voor... en dat wilde ik even naar voren horen. Wat voor een wijk is het? Uh, uh, beschrijft u de wijk eens? Nou, dat is een keurige wijk. Een keurige wijk is het met opgeknapte woningen die er keurig uitzien uit 1924. Maar dat zijn al helemaal geen hoge huren, 475. Nee, maar, euro. Dat even, even, even, maar heel gewoon. Ik wil even de wijk wat beter leren kennen. Um, want u zegt, er wonen veel oudere mensen. Is dat ook het overheersende beeld van de wijk? Oudere mensen? Nou, niet alleen oudere mensen. Er wonen natuurlijk ook wat bijstandsgezinnen. En uh, naast ons woont bijvoorbeeld uh, een dame die heeft MS erg genoeg. Maar ik bedoel, die leven dus van een uitkering. En dat soort mensen, die komt dan nog in aanmerking van huursubsidie. Maar mensen tussen de 15 en 1600 euro, die krijgen geen cent huursubsidie. Die moeten alles zelf betalen. Maar mensen die hier dus ook wonen, die helemaal dus niet werken en ook waarschijnlijk misschien nooit gewerkt hebben, die krijgen dus om te beginnen 230 euro huursubsidie. Dan krijgt men dus Vrijstelling van het reinigingsrecht, dan hoeft men geen onroerend goed belasting te betalen enzovoort enzovoort. Ik geloof dat je tegenwoordig beter gewoon normaal dus met minimumloon kunt zitten, als dat je dus op een inkomen met je zit van 15,5... en een half. Dan kom je namelijk nergens voor een aanmerking. En als je dan rekent dus al die dingen die we aan vrijstelling hebben, dan zitten wij allemaal op het zogenaamde minimumloon. Ja. Maar die, wat is de toekomst van de wijk als dit als allemaal doorgaat? Want u zegt die, die verhoging, loon, die, die huurverhogingen, um, ja. die zitten eraan te komen... en dat, dat gaat gevolgen hebben voor mensen. Wat voor gevolgen voor de wijk gaat het hebben, denkt u? Nou, voor de wijk niet. Het is gewoon een woningbouwvereniging. En ik bedoel, die woningbouwvereniging die kan er niets aan doen. Ik bedoel, dat gaat van de regering uit. Kijk, toen de Partij van de Arbeid, toen meneer Bos, die had het toen al uitgerekend... en die heeft toen gezegd, want we doen het uitsluitend met de inflatie. Dat gaat al hard genoeg. Toen wij hier 25 jaar geleden kwamen wonen, betaalden we 320 gulden... Gulden heb ik het over, dat is nog, dat is, laten we zeggen, 100, 100, 150 euro. Ja. En nu zit je dan, laten we zeggen, op 475. En sommige huizen hier iets verderop, die later hier zijn komen wonen, die zitten al tegen de 500. Maar als ze nou ieder jaar die huren met 4,5 procent gaan verhogen, Nee, ja, maar dat, punt, dat punt heeft jaar. u gemaakt. Dat punt heeft ja. u gemaakt. Maar even, even nog één ding, tot slot. Wat, wat doet u voor de wijk? Wat ik voor de wijk doe, wat, wat kan je doen? Ik bedoel, het enige wat ik voor de wijk doe. dat is dus uh, af en toe een brief schrijven. naar de directeur die hoogstwaarschijnlijk boven de balken en de norm zit. En dan dus gewoon zeggen van. Dat, er dus, dat het dus moeilijk is gewoon normaal. Maar ja, dan krijg je uiteraard geen antwoord op. Van dat soort mensen. Uh, dat is gewoon ook spottelijk. Ik bedoel, dat ze dus boven een balken en de norm zitten. directeuren van woningbouwverenigingen terwijl ze de huurders uitknijpen. Ik vind het schandalig. Goed. Dank voor het bellen, meneer de Graaf. Oké. Okay. Dank u wel. Dag. Okay, Mijn dag. vraag is, wat doet u voor uw directe woonomgeving? Dat is de vraag en daar wil ik het graag over hebben. Uh, het is een beetje vrij John F. Kennedy. vraagt niet wat de wijk voor u doet, maar wat u kan doen voor de wijk. 0800 1121. Valentijn, Valentijn, goedenacht. Ik doe lekker helemaal niks voor de wijk. Lekker helemaal niks? Nee, maar ik doe wel op niveau Op portiekniveau. niveau Ja. Iets voor gewoon mijn eigen stukje van de straat. En wat doe je op portiek-niveau? Ik heb 75 meter tuinslang. Ja. En er staan een aantal betonnen plantenbakken. En die wilden ze een paar jaar geleden bij, uh, weghalen. Ik kan ook al zo'n vagfouten voorreden, weet je wel. Ja. Nou, ze hebben meteen AT5 gebeld. En de gemeente ook. Van dat we, zijn onze plantenbakken van onze straat. Mm -hmm. Ze hebben ze wel in die vrachtwagen geladen. Maar een uur later werden ze weer teruggezet. En sinds die tijd geef ik die plantenbakken. Twee drie, keer per, twee, drie, vier keer per jaar. In de zomer. Met die 75 meter thuislang. Die ik via het potje van het wijkcentrum heb gekregen. Lekker water. En die plantenbakken staan er nog steeds. Al uh, jaren. Ja, en uh, hoeveel plantenbakken zijn het in totaal? Uh, 1, 2, 3, 4. Oh, Oké, okay. oh, dat valt nog wel mee. Ja, maar, maar... maar goed. Er zijn er twee direct voor mijn partiek. En die, en die twee anderen die, die staan een stuk verderop. Dus dat is wel bij elkaar om, om, om die anderen ook water te geven. Heb ik twee van die haspels van, van thuislang nodig? Mm -hmm. Bij elkaar. 75 meter thuis lang. Is wel een heel gedoe. En die geef ik gewoon water. Oké. Okay. Uh, ja, uh, is Heel eenvoudig. Beschrij geweest. Beschrijf jouw wijk eens? Ik woon in de Vinkerstraat. In Amsterdam. In Amsterdam. En, en, en uh, uh, de Vinkerstraat, welke wijk is dat? Welk centrum, deel? Centrum bij de Haarlemmerplein. Oké. Okay. En, en uh, beschrijf het eens qua woonomgeving? Nou ja, dus het. Uh, hoort net wel, net wel, net niet tot de Jordaan. Ja, maar kwam mensen en kwam qua huizen? Ja, vroeg, vroeger waren het allemaal gewoon uh, Jordanezen die hier uh, woonden. Nu, nu zijn er wel wat meer juppen gekomen. Maar het is nog steeds een ontzettend leuke, leefbare straat. Ja. ja. En, en, en het leuke is, als, u, als ik dus zomers bezig ben... met die slangen uitrollen... Uh, om die bakken water te geven dat is best wel een paar uurtjes werk dan ben je even, even mee bezig en dan lopen mensen langs en dan maak je met iedereen uh, een babbeltje mm -hmm. en dan hoor ik zo het een en ander wat mensen willen in dit stukje van de straat en af en toe ga ik naar de, de wijkraad de wijkraadvergadering mm -hmm. en dan geef ik dat weer door Okay. Dus het hoeft helemaal niet zo ontzettend ingewikkeld te zijn. Gewoon al op portiek niveau, in jouw stuk van de straat. Je ja? neemt een stukje van de woorden um, via een potje van het wijkcentrum Dan krijg je op een gegeven moment uh, twee haspels met tuinslang. Heb ik helemaal niet eens zelf hoeven te betalen. Ja, ik moet wel het water uit, uit mijn, van mijn eigen meter betalen. Maar die slangen niet. En ik geef af en toe de geveltuintjes. En die bakken water. En als ik ermee bezig ben, dan lopen de mensen langs muren langs. En ik maak met ze een babbeltje. En, en dat, wat uit die babbeltjes komt, dat bespreek ik weer. Of, of dat uit ik weer. Als ik af en toe naar de wijkraadvergadering ga. Oké. Okay. En, en ja, goed, er is nu iets dat er overlast is of een probleem is... dat heel veel mensen geen auto meer hebben, maar wel fietsen. Ja. En ja, waar die fietsen staan... toch een klein beetje hinderlijk in de straat. Het wordt nou, een ja. beetje, dus moeten we nu een proble probleem gaan oplossen... dat er een paar extra fietsrekken komen... Ja. Maar ja, dat gaat weer een parkeerplaats. Nee. Ik kan, er, er zijn vast grotere problemen op deze aardbol uh, Nee, ja precies. Maar doe het, begin eens gewoon op portiekniveau. Maar wat moet, ja maar... Vraag, wat, wat? Begin gewoon eens in je eigen straatje op portiekniveau. Met de plantenbakken, de geveltuintjes, water geven en kijken... Hé, hey, uh, er staan te veel losse fietsen. Uh, Laten we eens uh, kijken hoe we bij de gemeente een, een dan desnoods helaas een parkeerplaats opheffen, op zodat we een fietsrekker kunnen krijgen. En doe dat. Mm. Het hoeft niet groot te zijn. Je hoeft niet, je hoeft, je hoeft niet in één keer je hele wijk te pakken. Begin op politiek niveau. Ja, Maar het gaat vooral ook om, om sociale verbindenissen. Hè? Als je kijkt, als je, ik weet niet of je het eerste uur ook helemaal gehoord hebt. Ja, ja, ja. ja. Um, ik luister. In, altijd. Heel goed. In, de, in Den Haag daar uh, proberen ze mensen weer uh, uh, enthousiast te krijgen voor de wijk. Ook zelf initiatief te laten nemen. Um, zou jij uitgedaagd kunnen worden, of liever gezegd hoe zou je uitgedaagd kunnen worden... om meer voor je, voor je wijk te gaan doen? Eh... Um. Nou ja, ik denk dat je moet... <lacht> ga ik je nog een keer herhalen. Ga ik nog een keer herhalen. Je moet beginnen op politiek niveau. Nee, is... maar dat is de vraag niet. Op, wat, op welke manier zou jij uitgedaagd kunnen worden... om toch meer voor je wijk te gaan doen? Als, je, als het effect... Wat ik doe op politiek niveau... En ik ga dan ook naar, af en toe naar de wijkraad. Um, als dat ook effect heeft... En, en nu heeft uh, voormalig minister Donner, die nu in de uh, Raad van State zit... de stadsdeelraden afgeschaft. Ja. En dat was nou juist een, een manier uh, dat de politiek dichter bij de mensen kwam. En dat is een hele nare verkeerde ontwikkeling. Ja, maar die stadsdeelraden, dat waren toch wel feestjes voor bestuurders geworden? Met uh, alle, alle kosten en gedoe eromheen? Mm. Juist door die, door, door die stadsdeelraden kwam de politiek toch iets dichter bij de mensen. En kon je dus ook sneller okay. een contact krijgen met bestuurders die wel of niet iets konden doen. En, en die afschaffing van die stadsdeelraden is, is dus een, een, een weg terug naar vroeger. Dat alles uh, een hamerstuk wordt in de centrale gemeenteraad en je dus als, als gewone burger veel en veel minder invloed... en veel en veel minder contact met je bestuurders hebt door die stadsdeelraden. Oké, okay. Valentijn, ik, um, ik, ik, ik, nee, ik, ik ga je bedanken, <laughs> want dan zit ik met jou nu in de lijn. Op zich kan het heel gezellig zijn, maar uh, ik ga even naar andere bellen. Als je het niet erg vindt. Dankjewel. Maar, maar, maar snap, Snap, snap ik snap jouw de, punt. Jouw punt heb je gemaakt volgens mij hoor. Snap je dat het ja, op politiek niveau beginnen. Dat, dat was je punt. En zoals heel uh, dat punt geef ik je ook. Dank voor het bellen. Dank je. 0800 1121 0800 1121. Um, wat, wat doet u voor de wijk of wat heeft u in het verleden gedaan? Anita, goede nacht. Wat een leuk programma vanavond weer. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ja. Ik uh, woon in Lombok in Utrecht. Mm -hmm. En ik zit in een uh, woningbouwcomplex, wat uh, de woningbouwvereniging wil slopen. Ze hebben er gewoon jaren nauwelijks onderhoud aan gepleegd. En we hebben wel huur betaald, maar in de afgelopen 25 jaar, nou als ze vier, vijf maanden huur aan onderhoud hebben besteed, dan is het veel. En nu zeggen ze, uh, renoveren is te duur. Terwijl, uh, toen ik in dit huis kwam wonen, was het 25.000 gulden waard. Mm -hmm. Terwijl in 2002 was het voor de onroerend goed belasting op 130.000 euro. Terwijl de woningbouwvereniging wilde gaan slopen. Dus wat het probleem is, is die, ze hebben dus niks geïnvesteerd. Terwijl die, die panden dus iets van 15 keer over de kop gegaan zijn. Mm -hmm. En nou zeggen ze dat je te weinig uur betaalt. Terwijl ik dus drie keer zoveel betaalde als toen ik erin kwam. Ja. Dit is gewoon heel raar. En wat eigenlijk het grootste probleem is, is dat die, die, die bouwfraude en speculatie al die prijzen uit de hand heeft laten lopen. Door al die verhoudingen scheef zijn geworden. En we hebben dus allerlei buurtinitiatieven, maar we hebben geen ruimte waar we elkaar kunnen ontmoeten. Ja. Dat, we hebben onder andere een good food club. Want we wonen hier allerlei culturen, om recepten uit te wisselen, samen te eten, om de samenhang in de wijken er een beetje beter in te krijgen. Mm -hmm. Maar we hebben gewoon geen plek waar we met z'n allen kunnen eten. En dat, dat is het grote probleem. Dat, want als mensen die heel weinig verdienen, als die ergens heen gaan en je moet al een uur voor die ruimte betalen... dan is bijna alles meteen al plat om het zelf te organiseren. Het is gewoon niet te doen, bedoel je? Nee, dus als de, de gemeente nou ruimte zou faciliteren bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dan kunnen wij dat verder wel uh, met. We hebben een hele groep mensen die allemaal actief zijn en graag iets voor de wijk willen doen. Die zijn er. Wat is het voordeel van zo'n zo zo zo voedselclub? Nou, dat is als je samen eet en uh, samen kookt en zo. Dan, dan heb je dus ongelooflijk veel culturen door elkaar. Dat is echt heel gezellig. En uh, dan. dan heb je ook onderling contact. En dan kan er weer een sociale structuur ontstaan die langzamerhand helemaal weg is. Hebben jullie dat idee bij de gemeente neergelegd of bij de woningbouwcorporatie? Ben het nog, Anita? We horen uh, een hoop geruis. Uh, en vervolgens hoor ik mijn eigen stem een beetje ruutelig en ratelig uh, terugklinken. Maar uh, <laughs> dat is hem... Uh, dat is hem niet. Uh, we gaan even proberen te bellen. We hebben het uh, in het eerste uur uh, gehad met Marnix Noorder... over alle ontwikkelingen in Den Haag. De problemen in de schilderswijken zijn uh, heel erg groot. Er wordt opnieuw... Uh, eigenlijk wordt elk jaar weer een hoop, uh, een hoop geld in de wijk gestoken. Wat uh, Marnix zei, wat bijzonder is, denk ik ook wel in de aanpak... is dat ze ook proberen nu veel meer door de wijk zelf te laten oplossen. Uh, en dat ze dus uh, in feite een stapje terug doen... als de grote regelneven, Dat is de rol die de overheid in de loop der jaren... traditioneel aangenomen heeft. En dat proberen ze eigenlijk een beetje te doorbreken. Dus mijn vraag aan u is, uh, wat doet u voor uw wijk? En Anita, je bent er weer. Uh, hallo, Anita. <lacht> er zitten zit allerlei telefoons te rinkelen, maar uh, een deel van onze telefoons doet het ook niet. Dus nou, ik hoop dat u ons kunt bereiken, dat het toch lukt als u, uh, uh, als u niet meteen lukt. Uh, Blijf ze alsjeblieft bellen op 0800-1121. Want uh, nou goed. er gebeuren wat wonderlijke dingen. We gaan even wat muziek draaien. Uh, Erasmo Carlos met de uh, Cajaca Me -ca Mechanica. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. <laughs> Erasmus. Vendeu Carlos. seu terno, seu relógio e sua alma. E até o santo ele vendeu com muita fé. Comproviado pra fazer sua mortalha. Tomou um gole de cachaça e deu no pé.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 De cachaça ér e de folia. Tanto ele investiu na brincadeira. Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. Hey! Anita, ben je nu aan de telefoon? Ja, ik ben er weer. Ja. Ja, ik ben er al langer geweest, maar het was een beetje onbereikbaar geworden, begreep ik. Ja, we hebben een, we hebben een prachtig telefoonapparaat waarmee je uh, mensen kan bellen, uh, terug kan bellen en meteen in de uitzending kan ja. uh, doorschakelen, maar dat apparaat doet het niet, dus moet iedereen met het handje terugbellen. Ja, nou, ja het is een beetje gedoe. <laughs> maar goed, maar het blijkbaar ging geluk. er wat mis. Het is gelukt de aanhouder wind. Ja. Het hoop doet leven. Leven, zoals ja. het, ik ben wel een beetje de draad kwijt ondertussen. Maar we opgehouden de waar we elkaar te spreken. Ja, wel ja. Ja, ja. Nee, het, het ging om wat je doet voor je wijk. En wij hebben dus een hele groep mensen die iets willen doen voor de wijk. Mm -hmm. Maar het stomme is dat ja, de gemeente Utrecht, dat, die hebben dan van die beleidsplannen... En wij zijn een boodschappengebied. Ja, ja, ja kijk, ons, dan wat, je, wat, een wat je net zei is interessant. Je zei we willen echt heel graag een plek hebben waar, ja. waar mensen met verschillende achtergronden bij elkaar kunnen komen ja. om te koken. Want dan ontmoet je elkaar, dan spreek je elkaar en dat ja, en geeft ook andere dingen te doen. Gewoon, uh, ja. er zijn allerlei mensen die al van alles willen doen, maar er is gewoon geen ruimte om dat te organiseren. Maar dat blijkt niet te passen in een van de beleidsplannen die de de, de, de, de almachtige gemeente bedacht heeft ramp in Utrecht. en Dan vragen ze wat we willen. Onder andere is een enquête geweest over betaald parkeren. De meerderheid was tegen en ze hebben het toch ingevoerd. Terwijl omdat wij een boodschappengebied zijn. Dus we hebben heel veel groentewinkeltjes en levensmiddelenwinkeltjes. En dus van de hele regio komen allerlei buitenlanders komen hier boodschappen doen. Maar dan moet je even kunnen parkeren, want die sjouwen dan met kilo fruit en zo. Dus daar ga je niet gezellig mee slenteren. Maar omdat natuurlijk van die, die chique winkeltjes... Dat, dat ligt waarschijnlijk meer in de, raad van de, in de lijn van de gemeenteraad. Ja. Maar dan is dus dat je even gratis kan parkeren. Dat is essentieel. En dat hebben ze toch ingevoerd. Dus daarmee zijn al die winkeltjes... die, die hebben het daardoor heel lastig gekregen. Dus het leuke is dat we nu ook bezig zijn... om de winkeliers erbij te betrekken. Ja. Dat zowel bewoners als winkeliers als het ware samen... En dat, dat is echt ontzettend leuk. Maar als we nu dus een wat grotere ruimte hebben, zouden we veel meer kunnen doen. Dan zou het, dat, maar dat, dat is zo ontzettend lastig om daar aan te komen. Steek je veel tijd in de wijk? Of is nou, het puur dit ene initiatief waar je mee bezig nee, bent? Redelijk, nee, Ik ben wel meer dingen bezig. En ook wel al langer. Dat, we hebben nogal wat analfabeten... Uh, Zowel autochtonen als uh, allochtonen. En uh, ik bedoel, ik regelmatig briefjes, want die mensen kunnen hun weg helemaal niet vinden. Want internet, alles is via schrift. Dus we willen ook een loket hebben waar mensen gewoon vragen kunnen stellen bijvoorbeeld. Want alle plekken waar je vroeger even informatie kon inwinnen, die zijn allemaal verdwenen. Zoals postkantoor, de buurtwinkel en, en dat soort dingen. Ik bedoel, al, al die, al die ontmoetingspreken die je vroeger had, die zijn gewoon allemaal weg. Maar als je in je boodschap elkaar achter elkaar bij appje Heijn staat, bedoel, daar kan geen gesprek meer ontstaan. Dus dat alle, kijk weet je, als je vertrouwen wil zijn, dan moeten er contactmogelijkheden zijn en die verdwijnen ontzettend rap. Ja. Vroeger stond je gezellig samen achter het loket in het postkantoor om geld te halen en zo, maar dat is allemaal weg. En als iemand je, je bij de pinnenautomaat aanspreekt, dan moet je heel erg argwanend worden. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon, en dat, dat is zo belangrijk, want die gewone ontmoetingen, weet je, dat je niet speciaal gesprekken gesprek ergens over hoeft te hebben, maar elkaar toevallig tegenkomt en elkaar zo'n beetje leert kennen. Dat is essentieel om dat vertrouwen weer terug te winnen, ja. denk ik. Wat zou, wat zou um, de gemeente voor jullie kunnen betekenen, even los van, van die ene plek die je graag zou willen hebben? Nou, het zou onder andere leuk zijn als ze naar ons luisterden. En dat als ze dus een enquête houden van of wij betaald parkeren willen. En het merendeel van de wijk zegt nee. En ze voeren het toch in. Dat zit gewoon veel kwaad bloed natuurlijk. En hey wat? hebben ze dat gedaan hè? Dat hebben ze gedaan, ja, ontzettend slim. Ze hebben gewoon na de enquête hebben ze de wijk in tweeën gedeeld. En het ene deel was voor en het andere deel die was dan. Dus daar hebben ze toen vast ingevoerd. En toen waren in dat eerste deel waren alle parkeerplekken leeg. Want het ging gelijk naar meer dan 2 euro per uur. En bij het stukje wat dus. Het merendeel tegenbetaald parkeren of uh, tegenbetaald parkeren was. Daar stond iedereen. Daar stond iedereen. Nou, en uh, er zijn maar heel weinig auto's in de wijk, want de wijk is zo verarmd dat weinig mensen meer een eigen auto kunnen betalen. Dus er was eigenlijk helemaal geen parkeerprobleem. Jongen, jongen, je kreeg je het eerst vrijsten. De, de gemeente Utrecht heeft geld nodig voor die idiote uh, Utrecht city plan. Nou, het is, het is redelijk schandalig. Want je kun je het eerste schaarste en daar heel veel geld mee verdienen. Ja. Zo kunnen we er nog wel een paar. Ja, ik, heb, ik, ik ben toen naar de gemeenteraad gegaan. En uh, de, ze, ze hebben in nou afval een motie aangenomen. dat ze nooit meer na ze een enquête gehouden hebben. alsnog het mogen moeten gaan verdelen. En zoals het hun uitkomt, dat mag niet meer. Te maar laat. De, de motie om het, uh, om het terug te dringen. Want ze hadden al geïnvesteerd. Dus die, die kwam er niet door omdat de P van de A stemdiscipline had. Want ik had zoiets van ja, dit is verkrachten van de democratie kan je niet maken en dat waren ze met me eens, maar ze hebben het toch niet teruggedraaid. Nou ja, toen had ik mij dus heel goed boos gemaakt en toen ben ik even voor de wijk opgekomen. Heel goed. Dat was een actie. Maar nee, over het algemeen is het heel leuk. En er wonen ontzettend leuke mensen in allerlei verschillende culturen. Hoe heet de wijk waar, waar je nou, woont? Lombok. Oh, Lombok. Ja. Maar Nou hebben ze weer nieuwe plannen en daar is iedereen dus tegen. Maar ja, ik weet niet of dat gaat lukken om het gewoon te behouden. Goed. Wat, voor, wat voor nieuwe plannen bedoel je dan? Nou, weet je, ja, dat weet ik ook niet precies, maar in elk geval alle winkeliers zijn er ook tegen, want dan willen ze die winkels weer gaan spreiden, weet je wel. Maar juist omdat het gecentreerd is, is het gezellig. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Goed, dank voor het bellen. Oké, okay. en een hele fijne uitzending Oké, okay, dankjewel Anita. Doei. Dag. Kees Oostrom, goedenacht. Dag Frank. Hallo. Wat zeg je, ja, zeggen, ik, Kees? Ik woon zelf in de Hoogstraat in Woudingen, maar een heel klein uh, gebeuren. Maar ik heb, een, eh, ik heb een nichtje, die woont in de Middlingsbuurt in uh, Rotterdam, in de Middlingsstraat. Mm -hmm. Nou, en dat noemt ze dan altijd een prachtwijk, maar het is ook een prachtwijk. Want uh, elke keer als ik met haar uh, naar de film ga of iets ga eten of zo, dan zegt ze, ja, het is hier zo veilig en het is hier zo leuk. En uh, het is een heel plein uh, tegenover haar huis, dat zijn een soort uh, vierhooghuizen. Mm -hmm. En... Uh, ja, nou, er zitten dan Turkse mensen, die zitten een beetje zo te picknicken en uh, nou, het is allemaal helemaal geweldig. Ze dus voelt zich zo veilig daar. Ja. Dus in tegenstelling wat je zou verwachten, ze heeft dat huis gekocht voor een ton en daar kan ze het waarschijnlijk ook weer voor verkopen. Uh, woont ze heel goedkoop in een hele fijne, leuke wijk. is dus, dus, in de politiek is er ook ooit nog wel eens iets gelukt, zou ik bijna willen zeggen, Frank. He, heb je een idee wat, wat nou de succes, succesfactoren daar uh, zijn? Um, nou, ja, dat is eigenlijk heel snel te zien als je die straat in komt. En dan staan er gewoon... Uh, want er zijn ook heel veel Antilliaanse mensen die staan gewoon lekker op straat. Een beetje te kletsen, een beetje te chillen. Terwijl het best koud is de laatste tijd, want ik was er laatst nog. Nou, het is gewoon een beetje... het is gewoon. Um, er, is, er is een soort kantelpunt geweest... van niet uh, elkaar bedreigen... maar gewoon, ja, gewoon lekker gewoon zo... Uh, we zijn samen... zijn we deze wijk. Ja. Zij voelt zich... Ja, nogmaals, zij voelt zich zo veilig daar. Nou, en als ik daar loop... dan word ik begroet en zo. Nou, dat heb je in uh, heel veel... rijkere wijken. Word je heel niet begroet. Dan, dan, dan begroet ik iemand... want ik doe dat altijd wel... En dan, dan, dan, dan reageert iemand helemaal niet. Die kijkt je aan of je, of je gek geworden bent of zo. Heb jij dat ook wel eens, Frank? Dat mensen aankijken alsof ik gek ben, dat, dat maak ik heel vaak mee. Ja, ja. ja maar dat, dat is dat, raar, hè? Terwijl dat, je zo bekend bent van de televisie en ja, de radio. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat, dat zal daar ook wel mee te maken hebben. Ja. Plus dat ik sowieso raar ben, maar dat doe je niks mee. Nee, wel. dat is heel raar. Weet je wel, dat, dat, uh, ik, zou, ik zou het liefst hebben dat iedereen gewoon heel sociaal met elkaar is. Maar dat blijkt nu niet in één, uh, in één keer te regelen te zijn of zo. Ja, nou ja, goed. Op zich is dat natuurlijk van alle tijden. Alleen de problemen zijn steeds groter, uh, lijkt het. Ja. En we kunnen in ieder geval steeds minder hebben van elkaar. Dat is een ding wat zeker is. Ja, toch? maar het gekke is. dat misschien in die, die uh, zogenaamde prachtwijken. want dat was een heel raar woord. Want het ontwijk, er waren als er was van alles aan de hand. dat ze het op een of andere manier met elkaar gevonden hebben. ...in de middagswijk misschien, want dat pleintje daartussen, dat ze lekker zitten te picknicken en te kletsen. Mm -hmm. het, uh, en, en nu, als ik daar doorheen rijd, dat ze even lopen te kletsen, s'avonds, uh, mensen die even uit hun huis komen. Ja, beter kan niet eigenlijk, hè. Gewoon even een beetje een praatje maken met elkaar. Ja, zel het ik niet doe. Ja. Nou ja... Uh, het kan ons ook blijkbaar goed gaan. Dank je Kees. Ik denk dat het goed komt. Ik denk het ook. Ik hoop het. Uh, en we moeten het allemaal afwachten in grote lijnen. Ook in andere wijken. Dank voor het bellen. nog hey, Frank. Dank je wel. Doeg. Harry, goedenacht. Hallo, Frank. Hoi, met Harry Jette uit Amsterdam. Hallo. Hallo. Hoi. Uh, nou, ik heb ook wat puntjes uh, die ik graag in aanzien wil brengen. wat betreft uh, dus zeg maar het gebrek aan sociale uh, verbanden in de stad of in, de, in het land, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik uh, ga heel regelmatig... Ga ik, uh, naar eetmaaltijd naar een in de buurt, zeg maar. Dus in, in allerlei wijken in Amsterdam. Ik ga bijvoorbeeld naar een Van Harte restaurant in Amsterdam-Noord. Of ik ga naar de Transvaalbuurt. Er, er is een klein clubje. En daar eet je voor drie euro. Ongelooflijk. Een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht. En tijdens de maaltijd leer je voorzeker de mensen kennen, hoor je wat de problemen zijn. En je, je merkt dan echt de gemeenschapszin die zeg maar in heel Nederland, zeg maar. Uh, waar, het, waar het aan ontbreekt in Nederland, de gemeenschapszin, om weer samen voor iets te gaan in Nederland. Het is hier echt allemaal, ja, dat is een oude, uh, een dooddoende dood, dood van ieder voor zich, een God voor ons, of Allah of Boeddha voor ons allen. Om even een, een alliteratie erop te geven. Maar ik vind, Nederlanders zijn in wezen hele sociale massamensen, allemaal. Maar er is iets, iets misgegaan in Nederland. En waar het ook allemaal mee te maken heeft, ik heb er ook geen antwoord op. waarom, is, is die mentaliteit van ons uh, veranderd, Harry? Uh, ja, behoorlijk. Behoorlijk, ja. Ik kom uit een goede tijd, uit de 60, 70 jaar. Ik ben, een, ik ben een, van de babyboom-generatie, na de oorlog. En ik heb mij eigenlijk kapot gestudeerd, uh, vier jaar lang gestudeerd. Uh, en uh, sociale academie, noem maar op, wereld veranderen, maatschappij veranderen, revolutionaire dingen leren op school. Ik heb mij eigenlijk kapot gestudeerd. Ik heb Tien vakken gestudeerd, ik heb allerlei vakken gedaan. En wat eindigde, het wel eens werk in de. als vrijwilliger kon je worden. En daarna kon je het gewoon uitzoeken. <lacht> Snap je? Uh, bedoel, er is, en ik bedoel, ik heb vijf jaar studiebus terugvertaald. Ik denk, voor wat? Voor wat? <lacht> ja. Uh, in, Nederland is, in Nederland is die. Nederlanders die, die ontkennen altijd die werkelijke situatie hoe, hoe ze leven hoe, hoe het met ze gaat eigenlijk. Gewoon als je zegt, uh, is, ik vind echt dat het heel slecht gaat met Nederland. En je dat met mensen over hebben ze nee, het gaat zo goed met Nederland. Het gaat zo goed, we hebben het allemaal zo goed hier. Nou, het is echt niet goed in Nederland. Er zijn anderhalf, twee miljoen mensen die hebben schrijnende armoede in Nederland. Die kunnen met moeite kunnen rondkomen. En die kant van Nederland wordt nooit licht. Ja, krijgen we nu van het weekend, hoe zo armoede een weekje? Weet je? Dan gaan we eventjes een thema eraan vastkoppelen. Maar gaat daadwerkelijk dus ik heb wat veranderen. Het kabinet wat we nu hebben, dat is een flutsootje bij elkaar. Ik ben er zo ontzettend kwaad. Ik, ik ben chronisch ziek. Ik ben chronisch ziek. Ik heb gewoon een chronische ziekte. En ik, ik, ik krijg de klappen, godverdomme. Met, met mij meer en meer uh, mensen die chronisch ziek zijn. Is dat niet normaal meer? Waarom moeten wij je godverdomme? Ja. Voor de droog, weer, Harry, ze we proberen zonder te doen? Dat lijkt oh, sorry, we zijn weer ergens. Nog los daarvan. Sorry, God. Maar uh, nee, je begrijpt. Je snapt je snap je een beetje waar ik heen ga, wat, wat ik bedoel. Mm. En ik bedoel, die maaltijden, dat, dat, dat, dat brengt mensen tot elkaar. En er zijn meer momenten dat mensen tot elkaar brengt in buurten en zo. En het is gewoon een kwestie van communicatie. Leer praten met elkaar. Leer elkaar het begrijpen. En uh, dat verscheuren met afkomst en zo van mensen, dat is allemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat je er bent voor elkaar. Echt. Zo belangrijk. Ja. Ontzettend belangrijk. Wat was, want um, je had het over de plek waar je kunt eten. Voor, voor wie is die plek? Die is voor uh, buurtbewoners om te eten, maar die is ook voor mensen van de gaat via de verdienediensten, weet dus, uh, je, de diensten Amsterdam. Nee. Nou, dat is een uh, groep organisatie, die bestaat al 10 of 25 jaar, geloof ik. En het is voor mensen die wat die wat eenzaam staan in hun leven, sociaal isolement, die chronisch ziek zijn, die weinig mensen meer kennen. En die, die komen to, to, uh, bij elkaar. Uh, die, die leren, die, die hebben, dan kun je een maatje krijgen, weet je wel, een maatje als, om, uh, om ondersteuning te ondersteunen in je leven. dan kun je dus uh, ook uh, gezamenlijk eten of gezamenlijk dingen ondernemen. Er leven in Amsterdam 80.000 mensen in een constant sociaal isolement. Kun je dat mm -hmm. voorstellen? Mm -hmm. Wat het is voor mensen om niet even de 80.000 mensen te zijn. Ik ben het niet, maar bij wijze van spreken om zo te leven. Dat je alleen maar, alleen maar naar, naar de supermarkt gaat en je Ik vind het wel heel wijzen. erg veel trouwens, 80.000. Ja, maar zeker gewoon. Het is een onderzoek van de gemeente. Van het onderzoek van de ONS van de gemeente. Dat hebben ze zelf al uitgezocht. Dit ja. zijn de feiten. En ik heb, nou ja, mag ik afsluiten met een liedje wat ik geschreven heb? Van Regels ervan? Ja. Heel leuk. Ik ben dit thema. Ja. Nou, komt ie. Er zijn twee zotten aan de macht... En die zotten, die zitten de pas. De een eet Samson zonder vloer, en andere Marco Pinocchio. Oh, oh, oh, oh, wat een zooi, wat een zooi. Wordt Nederland naar het geklooid? Er zijn twee zotten aan de macht. En die zotten, die zitten er pas. Nou, heb ik wel de tekst nog verder, maar dat komt nog. Nou. Kan ik alles klappen. Goed, hi. dank voor deze bijdrage. Oké. Okay. Het is bijzonder meer. Dank jou. Oké, okay, graag gedaan. Joep, Hoi, doei. Dag. Um, laten we even muziek gaan draaien. En dan nog een beller. Tot slot. We hebben het over um, de aanpak van wijken... en de vraag vooral wat jij doet voor een wijk. Dus wat heb jij gedaan in het verleden... of wat doe je nu nog om jouw directe woonomgeving... leuker en beter te maken? John Mayer, Half of My Heart. Meijer, <laughs> George Stone, met Looking Out, het liedje. Ton Haanbrake, goedenacht. Goedendag Frank, uh, ik had iets praktisch en een klein beetje iets filosofisch. Dat praktische, ik ontdekte in de loop van de jaren, ik heb een heel fijn huis, uh, het, het pad naast mijn huis, dat was vroeger een graspad, uh, hoe heet het, een, een gras, ja, uh, Mm -hmm. uh, dat is nou echt wat je noemt een windvang, hè? een windtunnel. En uh, naarmate er ook wat bomen in de in de jaren zijn gesnoeid... wordt dat eigenlijk alleen maar sterker. Dus mm -hmm. ik ben iedere keer uh, die hopen met bladeren. En uh, ook uh, wat Valentin zegt, van die was met die slangen bezig... Ja, dat ervaar ik dan ook dus, hè? dat mensen af en toe een praatje komen maken. En uh, ja, dat is, uh, dat is wel, wel leuk eigenlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk en, heel... veel een filosofisch punt? Zeg en het filosofische punt? Het filosofische punt is dat die uitspraak van Kennedy, hè, van wat je de weer en zo, uh, dat dat een beetje een dubbele kant heeft, hè? want uh, het hangt er eigenlijk ook sterk vanaf wat voor overheid je dan hebt, hè? Mm -hmm. En ik heb het voor de grap maar eens in het Brabant vertaald, de uitspraak van Kennedy, op gemeentelijk niveau. En dat gaat dan zo van. Steek de ermkes maar uit de mouwen, want de gemeente kan die overal schouwen. Dat is hetzelfde als wat Kennedy zegt, hè? Ja. Maar vertaald. Ja, maar dan vertaald. Ja. En, en, en, en doe je veel anders dan uh, het pad vegen? Ja, ik breng ook de wijkrandjes rond. En toen heb ik nog eens ontdekt, ze hebben tegenwoordig vaak over uniformiteit en zo. Hè. Maar er is zo'n ongelooflijke variatie van plekken waar de postbussen zitten, de brievenbussen zitten. Mm -hmm. En dan denk je ook aan die postbezorgers. Sommigen moet je heel sterk bukken, anderen die zijn gewoon op armenhoogte. Ik heb dat eigenlijk nooit geweten, want je loopt daar zomaar langs. Maar als je zelf wat rondbrengt, zolang er nog papier in omloop is van ja. de wijkrandjes. Dan, dan merk je dat sterk. En dat is eens per maand. Ik heb het één keer gehad dat het verschrikkelijk. twee jaar geleden. moet ik maandag weg. Dus ik heb zondag maar die, die, die, uh, die wijkrantjes rondgebracht. Nou, dat was echt een soort uh, beklemming van, van de stoep. Zeg maar. dat, uh, dat was heel erg. Tja, goed. Niet voor herhaling of wel? ofwel. Ja, dat, is, dat weer. Dat weet je niet, hè? En, Nee, dat weet je niet. Maar in ieder geval, ik, ik amuseer mijn best. Goed. Ton Haanbraken, hartelijk dank. Graag gedaan. Dank voor het bellen. Ja, bedankt. Dank u. Hartelijk dank. We zijn aan het einde gekomen van de twee uur Kazeluna. Uh, morgen ontvangt de Klaas Rupstein socioloog Jacob Berveling... dit weekend is in de jaarbeurs in Utrecht de jaarbeurs, De grootste in Europa. Berveling is een vervent boekenverzamelaar. Als u niet kan slapen, blijf lekker wakker. Zometeen eh, op Max, nachtzuster Astrid de Jong. Die komt zo bij u. Uh, en uh, dat zal vast leuk worden. Dank voor het luisteren. En nog een uh, hele prettige nacht. Dank voor het bellen. We hadden problemen met uh, de apparatuur. Ik hoop dat het straks allemaal beter werkt. Dat hoop ik voor Astrid. Anders dan wordt het een beetje stil. En dan gaat ze vast een liedje zingen, denk ik zo. Dank. En een prettige nacht. Ik. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, en ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV.